Dit is Evo de Jong met het NOS-journaal. Nederland kende vorig jaar een recordaantal stakers... en door stakingen verloren arbeidsdagen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2019 waren er 26 stakingen... waarbij zo'n 319.000 werknemers betrokken waren. Er gingen 391.000 arbeidsdagen verloren. Ter vergelijking kostte in 2017 32 stakingen... 147.000 arbeidsdagen... De records werden vooral gevestigd vanwege de grote stakingsacties in het onderwijs en de zorg. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen binnenkort ook in Nederland bij de apotheek om hulp vragen met een codewoord. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt een bericht van NRC daarover. Volgens de krant is het codewoord, net als in onder meer Frankrijk en Spanje, masker 19. Wie om zo'n masker vraagt, wordt door de apotheek in contact gebracht met een hulpverlener. Brazilië is de afgelopen 24 uur een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Er kwamen ruim 7200 nieuwe gevallen bij, waarmee het totale aantal besmettingen boven de 85.000 staat. Officieel zijn er meer dan 5900 Brazilianen aan een corona- infectie overleden. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat er weinig wordt getest. De krant O Globo houdt zelfs rekening met 1,2 miljoen besmettingen in Brazilië. Afgelopen tijd komen er bij de landmacht veel meer meldingen binnen van gevonden oude explosieven. Alleen al vorige week waren er 78 meldingen tegen hooguit 30 in een normale week. Volgens de Koninklijke Landmacht komt dat doordat veel mensen thuis zitten vanwege de coronacrisis. En sommigen er met een metaaldetector op uitgaan. Voor zover bekend is het bij de vondsten nergens fout gegaan. De landmacht benadrukt dat mensen direct de politie moeten bellen zodra ze oude explosieven of munitie vinden. Het weer, vooral aan de kust nog buien. Landen in maart wat droger bij een graad of 8. Overdag stevige buien, soms met hagel en onweer. En tussendoor wat zon bij een graad of 15. Op het westen uit wat droger, zaterdag weer buien en wat frisser. Zondag vrijwel droog met wat zon. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Ja, dat Ook, ook, ook, op mijn kanaanstaan. Ook, ook, ook, ook, ook, sexy lady, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, ook, 나도 사랑해 come down a boy지만 more than know the sunuh 되면 what you're me talking in 사상이 보통 보통한 Van De Lente. give